Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Morgen kan er al een akkoord met Iran gesloten worden, zegt de Amerikaanse president Trump in gesprek met Fox News. De afgelopen weken heeft Trump meermaals gezegd dat er met Iran onderhandeld wordt, wat keer op keer door Iran wordt tegengesproken. Eerder op de dag liet Trump van zich horen op sociale media. Daar zei hij dat de straat van Hormuz weer open moet. Anders beginnen dinsdag grote aanvallen op bruggen en energiecentrales in Iran. Vrijdag vernietigde de VS ook al een brug tussen de Iraanse steden Karaj en Teheran. Daarbij vielen zeker acht doden. Vier mensen zijn gedood bij Israëlische aanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De regering van Libanon zegt dat er naast de vier doden ook 39 mensen gewond geraakt zijn. Israël begon kort na het begin van de oorlog met Iran met aanvallen op Doelen in Libanon... Vanochtend zei het Israëlische leger dat er inmiddels 2000 van zulke aanvallen zijn uitgevoerd. De Ronde van Vlaanderen is gewonnen door Tadej Pogacar. In de slotfase van de wedstrijd reed de Sloveen lang samen met Mathieu van der Poel op kop. Op de oude Kwaremond wist Pogacar zijn concurrent af te schudden en kwam solo over de finish. Van der Poel moest dus genoegen nemen met de tweede plaats. De Belg Remco Evenepoel werd derde. En het landskampioenschap voor PSV is binnen. De club uit Eindhoven speelde zelf niet vandaag. Maar omdat Feyenoord niet wist te winnen van Volendam is PSV nu niet meer in te halen. Voor de ploeg van trainer Peter Bos is het de 27 e landstitel en de derde op rij. De officiële huldiging is dinsdag. Het weer. valt af en toe een bui. Af en toe is er ook wat zon en er staat vrij veel wind. Het is 10 tot 13 graden. Vannacht komt plaatselijk mist voor en zijn de temperaturen dicht bij nul. Morgen is het zonnig en droog en wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio. Regio Radio. Een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. He's a one-trick pony. One trick is all that horse can do. He does one trick only. It's the principal source of his revenue. And when he steps into the spotlight, you can feel the heat of his heart come rising through. See how he dances, see how he looks from side to side. See how he prances, the way his hooves just seem to glide. He's just a one trip pony, that's all he is. But he turns that trip with pride. He makes it look so Machine. It makes me think about all of these extra moves I make. All this herky-jerky motion and the bag of tricks it takes to get me through my working day. One-trip pony. He's a one-trip pony. He either fails or he succeeds. His testimony, then he relaxes in the weeds. He's got one trick to last the life. Wat het boeien? Wat het deze week heeft de inspectie gezondheidszorg ingegrepen bij een kliniek voor plastische chirurgie in Bloemendaal. De inspectie oordeelt dat de gang van zaken rond het sederen van patiënten leidt tot een onacceptabel risico voor de patiëntveiligheid in de kliniek. Het roept veel vragen op. Wat betekent dit precies? Moeten we als patiënt, los van dit incident, uh, scherper zijn op waar we naartoe gaan voor een ingreep? Ik vraag aan Katharina Meijer, cosmetisch arts en voorzitter van de Nederlandse vereniging cosmetische geneeskunde. Catharina, goedenavond. Goedenavond. Allereerst, de reden van het ingrijpen was de sedatie die de arts uitvoerde. Maar wat mag een plastisch chirurg dan wel en wat mag een plastisch chirurg niet? Uh, een plastisch chirurg die mag, uh, wat eigenlijk voor alle artsen geldt... die mag dat doen uh, waar hij voor opgeleid is... waartoe hij zeg maar, bekwaam is en dan ook bevoegd is. En uh, ja, bij de opleiding plastische chirurgie daar zit geen uh, sedatie uh, in... en zeker niet uh, met narcose. Ja, want, want hoe werkt het uiteindelijk? Hè? Als je je oogleden bijvoorbeeld laat corrigeren... dan wil je daar niet actief bij zijn. Op welke manieren mag een plastisch chirurg dan gebruiken... Uh, zodat het uh, prettig eraan toe gaat? Lokale verdoving, uh, dat kan wel. He, dus dat, uh, uh, als je, uh, je had het voorbeeld uh, oogluckcorrectie. Nou, een oogluckcorrectie wordt eigenlijk altijd uh, onder lokale verdoving gedaan. Dat wil zeggen met een prikje en dan uh, wordt er verdovingsvloeistof uh, geïnjecteerd. Daar waar gesneden wordt en dat kan wel. En waarom zou een plastisch chirurg er dan voor kunnen kiezen om wel volledige sedatie te doen? Uh, bij grotere ingrepen uh, wordt vaak uh, volledige sedatie gebruikt en uh, dan heb je een anesthesist nodig uh, die dan de, de, de narcose uh, regelt. Ja. Komt dit nou vaak voor hè? Dat, een, dat de inspectie ingrijpt en wat zijn dan de voornaamste redenen? Ja, ik weet niet wat het vaak is. Ik denk het uh, niet vaak genoeg, eerlijk gezegd. Uh, inspectie heeft ook te weinig mankracht uh, om uh, voldoende in te grijpen. En um, ja, wat de voornaamste redenen zijn, is voor mij ook lastig te beoordelen. Ik weet wel dat de inspectie ook meestuurt op de klachten die zij krijgen. Dus ik zou ook wat dat betreft he, cliënten die een klacht hebben... Uh, over een kliniek of over een arts uh, willen aanmoedigen... om daar ook melding van te maken, zodat de inspectie daarop kan sturen. Ja, want dit, dit was, nou, ik begreep niet per definitie, een gevolg van klachten... Maar misschien gewoon signalen die ze kregen? Ja, dat gebeurt ook natuurlijk. Ja, ja. Uh, en dan nog een vraag met betrekking tot die kliniek in Bloemendaal. Uh, de betreffende uh, arts is 70 plus. Nou, sowieso hè, niet ten nadele van de oudere generatie. Uh, maar dat verbaasde mij wel. Uh, zeker gezien de precisie die bij het werk... en nou, ja, nogmaals een ooglidcorrectie uh, uh, komt kijken... Hoe ja, zit dat? Uiteindelijk gaat het erom, uh, even ongeacht de leeftijd. het gaat natuurlijk om of de arts uh, nou, bevoegd en bekwaam is... en of die zich ook uh, steeds laat herregistreren. In dit geval als uh, medisch specialist, als plastic uh, als chirurg. En elke vijf jaar moet je je opnieuw uh, uh, laten uh, uh, nou, visiteren en uh, herregistreren. En een van de eisen is dat je in ieder geval kan aantoonbaar tenminste twee dagen in de week... ook nog actief bent in het vakgebied. Dus, dus een, een, een arts van, uh, nou ja, ik weet niet exact, maar zegt 73. Die kan dit beroep uitoefenen en pa, hoeft pas vijf jaar na dato weer her, her, te herregistreren. Nou, dat hangt een beetje vanaf wanneer ze. Ja, nee, dat snap ik. Maar op zich, stel je laten doen als je 70 ja. Ja. bent, dan heb je vijf jaar waarin je niet hoeft opnieuw hoeft te herregistreren. En dat klopt, maar dat, dat geldt voor alle artsen. Hè? Ja. ja, ik vind ja. Het alleen een verschil en, en nog niets ten nadele, want iemand van 40 kan ook klungelen. Laten we dat even wel wezen. Ik vind het alleen best, uh, ja als je 70 bent, sta je, is dat toch iets anders dan als je 40 bent. Ja, vind ik lastig. Ja, nee, nee, nee, nee. Het, het zo... Maar komt dit vaak voor? Zeker bij privéklinieken, want dat was dit uiteindelijk. Uh, nou, de meeste collega's die ik ken, die, uh, die zijn niet 70 plus. Uh, maar goed, het zal, uh, zeker, ik, ik ken wel een collega die ook 70 plus is... en daar is, daar is niks mis nee. mee met die collega. Nee, dit, het, het, het gaat ook de niet meerderheid over... 70 plus. Het is ook geen waardeoordelen. Het is niet het een staat is en in de rente aan het ander. Het, het verbaasde mij. Alleen uh, 70 plus, ik ken bijvoorbeeld weinig... Uh, uh, kappers van 70 plus of uh, tuineers uh, van 70 plus. Dus ik was ja. alleen benieuwd hoe dat uh, zit. Juist omdat het ook ja. precisiewerk is... Um, Even de kliniek in Bloemendaal daar gelaten. Hoe, hoe kijk jij overal naar de populariteit wat betreft cosmetische ingrepen? En dan heb ik het over botox, lipfillers. Ik, ik gooi ze er allemaal in, hè? Badlifts. Ja. Uh, nou ja, wat heb je allemaal? Je hebt echt nu zoveel. Hoe kijk ja. jij daarnaar? Het is zo populair allemaal. En ook vanaf zo'n jonge leeftijd al. Ja, nou dat klopt wat je zegt. Het is echt, het is groeiende. En uh, de aandacht voor het uiterlijk is, is denk ik sowieso. Uh, en ook nog los van boodschapfillers is sowieso een ding. Als je op uh, social media kijkt, dan is dat, uh, en zeker onder de jongeren denk ik uh, heel erg belangrijk om jezelf te laten zien. En um, um, ja, hoe ik daarnaar kijk, ik, het is vooral belangrijk dat de kwaliteit goed is en dat het op een goede manier gebeurt. En uh, ja, dat je zeker weet dat, uh, dat je daar geen risico's neemt. Ja, ja, maar hoe goed de kwaliteit ook is... een meisje van 26 heeft nog geen botox nodig, lijkt mij. Hoe, hoe krijgen we dat, die, die, die, dat hele uh, beautyverschijnsel er, eruit? Of zeg je, nou ja, op zich hoeft dat er niet uit. Het hangt uh, heel erg af wat, uh, wat de wens is en ook wat de klacht is. Kijk, er zijn ook echt wel uh, hè, jongeren en ouderen die, die gewoon echt serieus uh, zelf een klacht hebben. En daar, dat in ieder geval zo ervaren. En die daar heel goed mee geholpen kunnen zijn met soms een hele kleine ja. uh, behandeling. Maar ja, ik denk dat jij meer bedoelt alle hè, behandelingen, lipfillers en, en dat soort zaken. Exact die. Ja, dat ook niet... Mijn hobby per se is, ook niet echt de uh, echt doelgroep. Uh, maar ja, ik, ik vind het ook lastig. Uh, ik wil ook niet te normatief zijn, maar het is niet. Uh, uh, nou, ik zou zeggen, ik vind het zelf prettiger om uh, cliënten te behandelen die uh, een iets oudere leeftijd hebben. Zeg je wel eens nee? Dus als iemand komt die al vrij volle lippen heeft... waar duidelijk al wat in zit en die zegt... ik wil graag ja. nog wat meer... zeg dan wel is en ja. no, nee, lijkt me voldoende. Ja, ik doe sowieso zelf niet iets uh, waar ik niet achter kan staan. Dus nee, dat, uh, dat, dat zal zeker gebeuren. Dan moet ik wel zeggen dat ik zelf gelukkig ook niet zo in die doelgroep zit. Uiteindelijk kiest denk ik de cliënt ook voor een kliniek... die, uh, nou, die bij hem of haar past. Uh, dus dat zijn de cliënten direct naar ons toe komen. Ja, En... Um, uh, wat betreft populariteit, uh, het, het, nou, het is dus populairder aan het worden... of het is al een tijdje populair. Het schijnt ook wel een beetje af te nemen, las ik laatst, wat best positief is. Dus dat hele die hele volle ja. lippen, dat schijnt wat af te nemen, die populariteit. Ja. Uh, het is ook vrij prijzig om te doen... Waardoor, heel veel, uh, waardoor er ook vaak uitstapjes worden gemaakt naar het buitenland... Ja, naar buiten, maar ook in het binnenland. Eh, en dat is natuurlijk wel, als we het dan over de jongeren hebben, die, die zijn toch vaak wat meer nog gebonden aan een bepaald budget. En eh, die zijn ook sneller geneigd om naar een kliniek te gaan, of misschien zelfs naar niet een kliniek, maar naar een schoonheidssalon. Eh, waar dan ook geprikt wordt, zogezegd. gezegd. Um, en ja, waar dan niet een arts werkt, en, en als helemaal niet een arts die ook opgeleid is als cosmetisch arts of klassisch chirurg... En ja, daar loop je gewoon wel echt heel veel meer, meer risico. Want het is natuurlijk belangrijk dat het heel goed gebeurt. Het is belangrijk dat er goede producten gebruikt worden. Dat er hygiëne in genomen wordt. Ja, al dat soort zaken. En dat bepaalt wel ook mede de prijs. En hoe zorgen we ervoor dat mensen zich meer bewust zijn... van wat je mag verwachten in een kliniek? Waar je op moet letten in een kliniek? Wat wel en wat niet gebruikelijk is. Hoe, hoe, hoe zorgen we ervoor dat, dat ze dat weten? Dat, dat, dat die boodschap wat meer naar voren komt... Want ik denk inderdaad ja, nou, dat de meeste andere, mensen letten op de prijs, vooral jongeren. Ja, nou onder andere ook door, door wat wij nu doen: hè? door te blijven vertellen, te blijven informeren. Uh, dat het belangrijk is dat uh, voordat je zo'n stap zet, het, het blijft toch ook een medische ingreep. Er zit altijd ook een medisch risico aan. En uh, juist ja, zorgen dat je dat je vooraf goed onderzoek doet. En uh, in ieder geval kijken van, goh, welke klinieken zijn er? Hebben de klinieken een goede naam? Welke artsen werken er? Je, ik, ik zou zelf ook de artsen checken. Klopt het uh, Het register en de registratie? Je kan tegenwoordig ook ontzettend veel googlen en vinden over, uh, over mensen en klinieken. En als je binnen bent, zou ik zeker ook eerst een consult doen. En, uh, en ook gewoon eens goed kijken van: goh, hoe ziet het hier uit? Is het hier een beetje netjes? Goed gewerkt. Ja, ook een beetje gezond verstand, denk ik. Ja, want, want zie je bijvoorbeeld ook een toename in. Um, uh, en dit, nogmaals, dit staat helemaal los van de kliniek in Bloemendalen, want dat, ga ik helemaal, dat is gewoon ja. een geregistreerd arts, uh, die alleen inderdaad iets deed wat niet de bedoeling was. Maar uh, er zijn ook heel veel echte kwakzalvers, die geen enkele diploma ja. hebben, of weinig, of niet de juiste diploma's ja. hebben. Neemt dat aantal toe? Um, nou ja, zeker. En als je kijkt over de afgelopen jaren, dan neemt dat toe. Wij hebben ook een, uh, een meldpunt bij de NPCG. en Net als inspectie dat ook heeft en vele anderen. En wij zien wel dat het aantal meldingen en klachten wat binnenkomt, dat dat toeneemt. En meer dan de helft daarvan gaan, zijn klachten die gaan over behandelaren die, die niet arts zijn en die dus niet bevoegd zijn. En, en, en, en dat is wel zorgelijk. en, en... Helemaal terug naar het begin. Je zei de inspectiedienst doet hun best... maar heeft gewoon te weinig mankracht. Ja, ja. Dat, uh, dat lijkt me dan een gat. Het neemt toe, maar we hebben te weinig mensen. Ja, ja dat is echt zo. Oh, drama dramatisch einde dit. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, het helpt wel denk ik dat wij met elkaar zorgen... dat, uh, dat de mensen goed geïnformeerd zijn. En daar doen wij als RvSG natuurlijk ook ons best. Ja. Uh, dat het gewoon belangrijk is dat mensen weten... nou, waar, daar moet ik op letten en doe niet zomaar iets. Uh, Katharine Meijer, cosmetische arts en tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Regio Radio, informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Tegenover ons zit uh, Wijnandsburg samen met Theresa Mok van uh, huurdersplatform Randvoort. En we gaan praten over uh, ja, de een mogelijke sloop van de twee flats in de Lorenstraat. Wooncoöperatie pre sloot tijdens de recente bewonersavond niet uit... dat de twee meest westelijke flats samen 124 woningen tegen de grond gaan. Op zijn vroegst over vijf jaar. Ja. Dat is nogal wat, hè? Ja, het was een, uh, het was een goede inloopavond... Prewonen neemt de bewoners ook mee in het proces. Mm -hmm. Maar wat de mensen alleen maar hebben gehoord is het woordje sloop en vijf jaar. En ik hoorde van de week al dat het nu binnen drie jaar zou gebeuren, maar dat is dan wat mensen horen en ervan maken in hun ja, emotie. Mm -hmm. En dat is dus niet het verhaal. Het verhaal is dat de woningen aangepakt moeten worden, hè, want ze staan in de stempels. In principe, als er wisselwoningen hadden geweest nu... dan hadden ze wel gesloopt. Nu kan dat niet, want er is nog niets. Dex is nog niet bebouwd. Nee. Um, dus ze zitten met het aantal uh, mensen die dan een andere woning in moeten. En dat is er niet. Nee. Dus ze beginnen achterin bij de Keesomstraat... en werken dan de minst erge flats. We werken ze die en dan naar de probleemflats toe... Uh, dus de stempels uh, weghalen, er komt een kooi omheen. Mooie staande kooi, het ziet er allemaal perfect uit. Maar uiteindelijk, het eindverhaal is toch dat er een sloop komt. Alleen, nu niet, dat kan nog niet. Nee, maar dat komt voor twee flats zet de rest. Ja. Twee flats worden ja. gesloopt ja. en de rest wordt gerenoveerd. Ja. Maar kunnen de bewoners tijdens de renovatie in de flats blijven wonen? Ja, dat kan. Dat kan. Er zijn wel stiltewoningen, daar ja. hebben we om gevraagd. Alhoewel, het is een stiltewoning. Ja, precies. Maar, hè, want dat boren, dat is natuurlijk gruwelijk. Ja. zijn uh, stempels die vervangen moeten worden. Ja, ja dat is heel het is, wat. het is niet leuk. Over vijf jaar gaan ze pas bekijken. Hè? Dat is dus het verhaal. Ja. Dan gaan ze bekijken wat gaan we ermee doen. Dus het is niet over vijf jaar klap de kogel eroverheen. Nee. Dat is niet het verhaal. Nou, ja, het is natuurlijk wel een hele. Maar het is niet leuk. Nee. nee. Nee, dat is duidelijk. Maar ja, het moet wel opgelost worden. Maar dit is ook niet leuk waar ze in zit. Nee, en you, het, het staat al drie jaar in de stempels. Ja, hè? ja. en het zijn vooral de, de voorste flats, zijn behoorlijke probleemflats in onderhoud, vandalisme. Ja. Uh, wat de pre repareert, dat wordt weer kapot gemaakt. Het is, uh, dus het is ook nog eens een kwestie met veiligheid, ja. de politie. Ja, het gaat met name om het Curidex-terrein, wat snel moet worden ja. ontwikkeld. Ja. Want dan zou je daar een, een aantal wisselwoningen kunnen neerzetten. En dan kan het heel snel ja. mogelijk snel kunnen gaan. Ik heb wel begrepen, nu als de mensen in de Lorentstraat een woning krijgen... dat ja. ze hun zoekduur... Oké, okay, dat is wel heel fijn. Ik heb een pre-woner gevraagd of dat klopt, want uh, ik heb nog geen antwoord gekregen. Hmm. Dus mogelijk is dat zo. En dat is dan wel een stap al dat ze aan het voorbereiden zijn. Hoe is de algemene samenwerking met pre wonen en uh, het Platform? Nou, het, uh, vanaf dat ze binnenkwamen zes jaar geleden uh, ging dat fantastisch. Ik okay. Niet anders zeggen. Maar het, is het laatste jaar is het uh, diep bedroevend. We hebben wel contact. Ja. Uh, want ze zijn verplicht. Hè. We hebben natuurlijk... Uh, dat recht hebben wij. En hun ja. hebben de plicht. Ja. ja. Maar uh, ja... Waar ligt dat aan? Is nou, het, uh, um, toen, wij de, toen hun binnenkwamen... Was er een andere directie. En een mevrouw die ons uh, uh, contactpersoon was. Die vrouw wist... Alles. Die is met pensioen gegaan. Zij heeft het niet over kunnen dragen, dat wilde Pre niet. Dus er kwam een ander voor die haar dingen moest over. dat is onmogelijk. Ja. Dat hebben ze verdeeld in het bedrijf. Toen is er een laag tussenuit gehaald. Wout Kranen, dat was ook een bestuurder. Die hebben ze eruit gehaald. En sindsdien is ze... Ja, het is een, ik vind het een chaos en... Uh, intern bij Prewonen wordt het, wordt het ook uh, zo benoemd. En dat oh, hebben ja. jullie ook zo benoemd aan Prewonen? Ja, zeker. zeker. Okay. Raad van Commissaris. Ja, ja. ja. Het is natuurlijk niet alleen Noord, ook de School, nee. waar niks gebeurt. Nee, ja, precies. maar het is überhaupt, ze hebben bepaalde plichten ja. uh, waar ze zich niet aan houden. Mm -hmm. En daar da komen wij dus weer achter, omdat Zandvoort een klein dorpje is. Ja. En dan moet je weer contact op gaan nemen. Dus uit... Het bedrijf zit in Haarlem, hè? ja Nee, in de Velse, nee, de Velse o, ja. Okay. Ja. Ja, Even een klein zijsprongetje zij naar de Duinwachter... want daar gaan natuurlijk ook allerlei soorten nou. verhalen over. Eh, fantastisch natuurlijk dat daar sociale woningen zijn gerealiseerd. Le uh, senioren. Hè, seniorenwoningen maar geen parkeerplaats. Niet, geen berging. En de, de, de, ook de, geen berging? Nee, nee dat, en de ene uh, helft van het verhaal zegt... Van, ja, dat heeft de gemeente op zich geweten... en de andere zegt nee, dat heeft Prevona op zich geweten. Kunnen jullie daar helderheid overgeven. Nou, ik, ik, wij hebben dat wel aangekaart. Maar wie nou de schuldige is? of wie dat. Nee, want ik las is. laatst een artikel in het Haarlems Dagblad... dat, dat Prewonen de parkeerplaatsen bewust niet heeft afgenomen. Uh, en die parkeerplaatsen worden nu aan de senioren... wel weer te koop aangeboden voor 30.000, 40 40.000 euro. Want de auto's die kunnen niet in de omgeving geparkeerd worden. Ik wil even terugpakken. Uh, uh, terug, kijk. Dat de dingen uh, gebouwd worden in Zandvoort. Mm -hmm. Als je daarmee te maken hebt, dan moet je daarop letten. Ook ja. de raad. Ik ja. denk dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben... om op te letten wat er gebeurt. Absoluut. En de druk wat meer moeten verhogen. En daar, mm -hmm. uh, dat heb ik van de week al mm -hmm. besproken... met een aantal fractievoorzitters. Wij moeten daarop letten... Want... Ja, maar tereze, het is te, uh, te gek voor woorden dat seniorenwoningen uh, uh, aangeboden worden zonder parkeerplek. Is het ook? Ja. Is, is, is volstrekt belang en berging? Ja. Het nou ja, ber berging kan ik dan nog mee leven, maar een, een, een parkeerplek. Nou, als je ziet hoe klein die woningjes zijn. Oh ja. Dan, zie, dan denk ik dat jij wel blij zijn met de ja, bergen. Ja, is echt dat wel nodig. Snap je? Ja. Je hebt altijd je spulletjes. Ja, ja, dat klopt. En 55 plus, hè? vanaf 55, plus. dat vind ik nog tamelijk jong. Dan. Ja, ja. ja. Dan denk ik, nou, je hebt nog wel meer spulletjes. Ja. Dus ja, wat. wat, wat, wat je, oh, je hebt geen auto, dus je mag geen auto meer rijden. Daar komt het op neer. Ja, dan moet je naar Albert Heijn lopen. Of Dirk van den Broek, als je lopen kan. Ik weet niet eens. Als je plek, lopen is goed mobiel, hè? Nee. Is een wethouder. Die zit constant in bespreking met pre-wonen. Dus over de bouw. en We moeten wel even wat meer op gaan passen. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Mm -hmm. Want we hebben te maken met uh, een, een bedrijf... wat als je zit te dommelen, hij gaat door. En sommige dingen vind ik niet chic. Maar hoe wordt dit nu opgelost? Uh, de bergingen en de ja. parkeerplaats. Ik heb geen idee. Niet? Nee? Niet. Niet? Nee. nee. nee. Er is geen plaats op straat. Van Spijkstraat kan het met een parkeerprobleem. Ja. Admiralenbuurt, hetzelfde. Dus hoe moeten ze dat oplossen? Er worden geen vergunningen meer afgegeven. Nee. Er zijn een heel veel senioren die best kleiner willen wonen. Ja. Maar, maar die blijven dan gewoon zitten. te zitten. Dat is weer de doos. Ja, ja, Kijk, ja. ik zit ook in een grote woning. Mm -hmm. Als ik, eh, ik zit van. Uh, ja, maar jij wonen bent nog jong. Ja, het lijkt waarschijnlijk jong. Een mooie dag vandaag. Maar het is natuurlijk niet bevorderlijk voor de doorstroming. Nee, nee, zeker niet. Er zijn 30 woningen, geloof ik. Ja. Nou, die zouden dan 30 sociale... één gezinswoning achterlaten. Ja. Kunnen weer gezinnen in. Starters die weer doorgaan. Dat opgaan. is de bedoeling, ja. Dat ja. er gebeuren. En ja. door dit soort bouw... Nee. gebeurt dat natuurlijk niet. 7 april is er een bewonersavond. Uh, daar gaan jullie de bewoners inlichten over de stand van zaken... neem ik aan met betrekking tot pre-wonen. Er komt ook een vertegenwoordiging van pre-wonen. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Uh, ja, de, uh, Frank van Nune die komt. Die is van Prewonen. En uh, die komt dan wat vertellen over het beleid van uh, Prewonen. En Frank Nuenen, wat, wat heeft hij voor functie uh, bij Prewonen? Uh, hij is uh, ja, onderdirecteur, denk ik. En hij weet dus wel wat van ja. het beleid. Mm -hmm. En er, er kunnen ook uh, vragen aan hem um, gesteld worden. En ik heb gelezen dat de woonbond ook vertegenwoordigd is. Uh, Edo Gommers die komt van de woonbond. Ja. En uh, die die, uh, dat is dus een uh, organisatie die ons helpt mm -hmm. uh, in de strijd tegen. Pre-wonen. Ja, ja, ja. En dan Jan-Jaap de Kloet namens de, het college? Ja, de namens wethouders. het college, ja. Die gaat dan uh, vertellen over uh, de projecten in Zandvoort en hoe het staat met de verhuizing van de Oekraïners. Ja, oké. Okay. Dat zijn wel hele belangrijke onderwerpen. Yes. Dus bij deze een oproep aan alle. alle huurders in, in Noord om daar toch echt bij aanwezig te zijn. Huurders in zandvoort breed maar goed, in Noord ja. specifiek... Uh, om toch aanwezig te zijn bij, uh, bij deze avond. Ja, ja. ja, we kunnen heel wat uh, informatie geven. Ja. Dan. Ja. Hebben jullie de politiek ook uitgenodigd? Uh, wij hebben de grootste partijen uitgenodigd. Maar ik kreeg te horen dat ik ook de raadsleden moest uitnodigen... fractievoorzitters. Dus bij deze nodigen we alle partijen uit... Eén persoon graag in verband met de ruimte. Uh, die aanwezig willen zijn. Heel goed. En uh, het uh, doel van die avond is dus voor alle uren Zuid-Zandvoort. Ja. van prewonen. Ze moeten zich wel opgeven bij ons. want we moeten een beetje inzicht hebben. Wat hoeveel mensen mocht, er komen. Welkom, ja. Ja. Ja. En dan krijgen ze bij ingang. Krijgen ze een. Papier waar ze de vraag op moeten invullen, of de vragen. Mm -hmm. die sorteren we uit te geven aan degene. die daar antwoord heb, op hebben. En er komt ook nog een terugkoppeling van de avond voor. als er vragen open blijven staan. Oké. Okay. En hij is van 8 tot 10. 8 tot 10. En de ja. inloop is om half 8. En je kan je opgeven via secretariaat@hpzondkort.nl Dat wilde ik net zeggen. Ja, heel, heel, goed, heel goed. Ja, 7 april. 7 april. 7 april. Ja. Nou, en hoe, hoe laat is het? 8 uur. 8 uur, uur. oké. Okay. Nou, ik hoop dat het een hele grote opkomst is. Dat de ja. zaal te klein is die jullie hebben gehuurd. En dat we naar de hal moeten. Maar laat zoveel mogelijk bewoners komen. Nou, dit, dat, wordt, dat wordt wel erg veel hoor. Maar goed, het, uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, die, uh, zijn van harte welkom. Prima. Alleen op aanmelding, dat wel. Ja, ja. Nogmaals als... goed: Ze moeten jullie kunnen vinden. Zeker. Uiteraard. Nog... Hartelijk dank voor het uh, fijne gesprek en heel veel succes. Regio Radio, elke zondag van 5 tot 6. programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Na Amsterdam en Rotterdam bleek dit weekend ook de synagoge in Heemstede een doelwit. Een verdachte situatie leidde tot de vondst van explosieven... en de aanhouding van twee verdachten van 14 en 17 jaar oud. De tieners zitten nog vast, het motief is onbekend... en ook verdere details zijn nog niet bekend. Maar de schrik bij omwonenden en bij de Joodse gemeenschap zit er goed in. Marvin Polak is bestuurder bij de Joodse gemeente in Heemstede... en vertelt hoe het nu met ze gaat... Marvin Polak, goedemiddag. goedemiddag. Ja, Allereerst toch de, de meest uh, ja, belangrijke vraag. Hoe groot was de impact op de hele, gehele Joodse gemeenschap in de omgeving? Nou ja, die, die schrik zit er natuurlijk stevig in. Uh, je ziet dat er uh, dingen gebeuren in het buitenland. Dat er aanslagen zijn op Joodse objecten daar. En je hoopt dan heel erg dat dat zich niet naar Nederland verplaatst. Maar als je dan in korte tijd achter elkaar drie aanslagen of twee aanslagen in één poging tot uh, ziet. dan, dus, uh, dan slaat de schrik je om het hart. Bij, bij de hele gemeenschap is dat ook het geval. Ja, en, en dat is natuurlijk ook omdat, om uh, simpelweg, hè, ik zei het net al, uh, het, is, uh, niet, het is de eerste dreiging in heemsteden, uh, maar wel de derde in iets meer dan een week in, um, ja, in Nederland. O, hoe zorg je ook, het is ook moeilijk om ze gerust te stellen op het moment dat, er, ja, dat die frequentie toeneemt. Ja, tuurlijk, want het is natuurlijk ongelooflijk onvoorspelbaar. Het is doodeng. Gelukkig zijn het steeds uh, s'nachts uh, aanvallen geweest... waardoor er niemand was en er niemand gewond is geraakt. Maar ja, blijft het zo? Dat weet je niet. Dus uh, ja, we kunnen alleen maar voorzorgsmaatregelen nemen. Ja. En voorzorgsmaatregelen is één ding. Maar ook het gesprek aangaan. En dan misschien niet alleen met de uh, Joodse gemeenschap... maar ook met de buurtbewoners. Hoe, hoe doe je dat? Ja, nou ja, de, de, de schrik stond natuurlijk niet alleen wat hard bij inderdaad de, de bezoekers van de synagoge en de leden, maar ook natuurlijk bij de buurt. Um, dat heeft de, de gemeente, de gemeente Heemstede, heel goed opgepakt. Die heeft ook uh, direct de volgende avond een, een, een, een bewonersbijeenkomst uh, gelegd waar mensen bij met hun wraak en zorgtrecht konden. Um, maar ja, heel, helemaal wegnemen doe je dat niet. Nee. Nee, nee, want dat blijft erbij uh, nemen. En bedoel je dan uh, helemaal wegnemen, dat lukt niet? Geldt dat dan voor de Joodse gemeenschap of ook voor die omwonenden? Nou ja, ik kan natuurlijk niet voor alle omwonenden van synagoges praten. Maar ik kan me voorstellen als je ernaast woont en er gebeurt zoiets, dat je, dat je wel even schrikt. Ja. Uh, tegelijkertijd hebben wij uh, in, in, van de buurtbewoners van uh, Heemstede ook al heel veel tuiging gehad. En dat doet je wel heel goed als je dat ja. binnenkrijgt. Ja, kan ik me voorstellen. Nou zijn er twee tieners opgepakt. Ik was uh, verbaasd over de leeftijd, 14 en 17 jaar, maar dat is naïef, want ook bij de andere explosies uh, waren ze niet heel veel ouder. Um, maar goed, twee tieners zijn opgepakt, explosieven zijn gevonden. Uh, er staat nu uh, 24-7 extra beveiliging voor de deur. Is er inmiddels meer bekend wat gedeeld mag worden? Nou, ik denk dat je daarvoor beter bij de politie kan zijn. Want uh, ik, ik word daar ook niet heel van op de hoogte gehouden. Ik weet precies wat jij net zegt. Ja. Uh, nou fijn dat de mensen voor zijn aangehouden. Vreselijk dat het nodig is. En dat ze zo jong zijn. Ja. Uh, je, je zegt zelf, wij worden, ik, ik word zelf ook slecht op de hoogte gehouden. Is dat niet essentieel? Juist die communicatie tussen de, gemeente, de Joodse gemeente en de politie? Nou, dan heb ik me denk ik verkeerd uitgedrukt. Ik heb bijna dagdagelijks contact met... Okay gemeente en politie, uh, om, om de, het dreigingsniveau te bepalen... te kijken welke maatregelen moeten wij nemen. Maar als het echt gaat om de strafzaak, en daar doel ik op ja. tegen... in dit geval deze twee teams, dat is echt iets van het OM. Uh, en daarbij, nou ja, vanuit privacy worden wij daar buiten gehouden. Oké, okay. ja, nee, dan is dat duidelijk. Uh, dan los van uw rol uh, als bestuurslid bij de Joodse gemeente in Heemstede... bent u ook burgemeester van uh, Oostzaan. Ja. Uh, dus u, u heeft... nou ja, u Kent beide regio's, uh, maakt u zich zorgen uh, over het toenemend antisemitisme? Dus, zowel als bestuurslid, maar ook als burgemeester. Uh, het antwoord is dan drie keer ja, zowel als burgemeester als als bestuurslid, maar ook gewoon als inwoner van Nederland. Maak me daar onwijs veel zorg om dat wij uh, blijkbaar de haat tegen een groep waar we hele slechte ervaringen mee hebben uit, uh, uit het verleden, dat het weer terug kan komen. En ja, ik maak me daar bijna dagelijks zorgen over. Hoop ook uh, met mij uh, alle Nederlanders, of zoveel mogelijk Nederlanders. En hoop ook dat we daar heel stevig tegen blijven optreden. Ja. En op, op welke manier? Kan je dat doen? En dan misschien in dit geval even als in de rol van burgemeester. Ja, in de, in de rol van burgemeester, uh, uh, ja, wat de deze burgemeester natuurlijk doen, is het oproepen voor uh, respect voor elkaar, gaat het gesprek aan en, en, en hou daar uh, hou vast. Maar tegelijkertijd moet je ook wel heel duidelijk optreden tegen mensen die daar niet zo in zitten, die echt een andere. Uh, groep uh, wegzetten op die manier. Daar mag je wel heel sterk tegen optreden. En dat, dat moet je als burgemeester doen. Dat moet je als uh, politie ook uh, zeker doen. En als OM. Ja, want uh, dit, deze aanslag, uh, nogmaals je, je zei het zelf al het. Uh, het onderzoek is nog bezig. We kunnen ook niet te veel aannames doen. Maar laten we er even vanuit gaan dat hier zeer zeker een antisemitisch uh, motief achter zit. Uh, is, is dit het eerste antisemitische motief in deze gemeente? Of hebben jullie het al vaker uh, meegemaakt, alleen dan niet in deze mate of in deze hoedanigheid? Uh, dat zijn meerdere vragen. Nee, maar als ik het even heb over dat je in korte tijd, dat er drie... Uh, Joodse objecten zo'n aanslag wordt gedaan, dan durf ik wel de aanname te doen dat het antisemitisch van aard is. Ik kan niet uh, dat zijn gewoon Joodse Nederlanders tegen wie zoiets wordt gedaan. Uh, ik geloof niet dat het iets anders is dan dat er een antisemitisme uh, als grondslag onder zit. Uh, Oh, dat was de tweede vraag ook alweer? Nou, ja, die, moet, die moet ik dus ook heel. Maar uh, ja, zijn er ook andere uh, voorbeelden van antisemitisme die zich hebben afgespeeld ah, ja. in deze regio, maar dan niet in de mate van een, een uh, nou ja, explosieve of een mogelijke aanslag? Nou, gelukkig niet uh, in deze vorm, maar kleine dingen merk je wel uh, uh, dat uh, leden van ons die wellicht uh, zichtbaar op straat gaan als zijn de Joods, die krijgen nog wel eens iets naar hun hoofd geslingerd, uh, verbouwen fysiek. Uh, met als gevolg dat bijvoorbeeld de meeste van onze leden uh, de keppel, uh, zodra ze de, de deur uitlopen, meteen afdoen om maar niet zodanig herkend te worden. Dus ja, daar zijn we wel mee bekend, maar in deze mate nog absoluut niet. Ja, um, je, je, u zei het, of je zei, ik gooi altijd die twee, uh, ik maak er altijd een leuke mix van, dan weet je dat. Um, je, je zei het net al, hè? Het, het, is, uh, het is iets wat leeft, het is iets wat uh, ja, heel veel Joodse mensen ook, ook heel veel zorgen baart, ook angst inboezend. We gaan richting de 4 mei herdenking, we gaan richting, hoe zorg je ervoor dat mensen toch met een gerust hart naar de synagoge kunnen gaan en uh, naar straks de 4 mei herdenking en, en alles wat daarbij komt kijken? Ja. Nou, laat ik vooropstellen dat ik uh, heel tevreden ben met hoe er door de politie en de gemeente direct na deze <coughs> aanslagpoging is gereageerd door het beveiligingsniveau enorm op te schroeven. Dat straalt vertrouwen uit. Ja. En ik ben uh, vrij kort na de poging tot aanslag ben ik zelf in de, in de synagoge geweest en heb ook met een aantal leden gesproken die daar uh, komen. En wat je merkt is natuurlijk, er zitten wat angsten in, maar mensen zijn vooral boos en hebben ook zoiets van, ja, well, ik laat me niet kennen. Ja. Uh, ze, ze krijgen ons niet kwijt met deze bangmaat bereikt. blijven gewoon doen wat we doen. En dat vind ik ergens ook alweer heel mooi om. En ben ik ook wel blij om dat te horen. Ja. Uh, Marvin Polak uh, van de gemeente, uh, Joodse gemeente in Heemstede. Dank je wel voor je toelichting. Ja, heel graag gedaan. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Bastenaar. thought that i could make it on my own but since you left i hardly make it through the day my tears Zondag van 5 tot 6. Regio Radio, een samenwerking van Haarlem 105 en ZfM Zandvoort, elke zondag te horen van 5 tot 6 uur. Vorige week vrijdagmiddag heeft uh, burgemeester Molenberg in Theater de Krocht... het eerste exemplaar van de architectuurgids Zandvoort in de ontvangst genomen. En uh, de uitgave is een initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem. En dat vorige zomer ter gelegenheid van de 200e verjaardag van Badplaats Zandvoort... de tentoonstelling Panorama Zandvoort organiseren. En tegenover ons zit Hans van, van, der, straten. Oh, van der Straten. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Mogen we je uh, ja, ja, ga je gang. Uh, jij hebt de, de, de architectuurgids uh, van Zandvoort uh, ja, gemaakt. Mede samengesteld. M mede samengesteld. Hebben, dus, wat, wat, teamwork. Wat, teamwork. Wat, wat kunnen we in het uh, boek zien? Uh, nou, eh, het, misschien is het goed om even te vertellen hoe, boek, uh, hoe we toegekomen zijn... om überhaupt het boek te maken. Het lag niet in, uh, in de planning eigenlijk, maar toen wij die expositie binnen het ABC uh, uh, wilde gaan maken... over Zandvoort en vooral de stedenbouwkundige geschiedenis van Zandvoort. Dat doen we met een zekere regelmaat in het, uh, in het architectuurcentrum... van stukken van de regio, zeg maar. Mm -hmm. Ook al eens een keer zoiets gedaan over Overveen en, en over Heemsteden. En, uh, en uh, nu kregen wij de lucht van dat er 200 jaar Zandvoort aan zat te komen. En... Uh, toen hebben wij gedacht van nou, we gaan Zandvoort eens onder de loep nemen. Ja. Omdat zeker vanuit het perspectief van Haarlem Zandvoort toch een. Uh, ja moet ik zeggen, slecht bekend is, eigenlijk. Hè? De mensen fietsen er doorheen en, uh, en gaan op het strand liggen. En uh, dat god voor mezelf eigenlijk ook wel een beetje hoor. Ik kende Zandvoort niet zo goed. Ik heb wel regelmatig gekeken als ik over de Haarlemmerstraat straat fietste. Goh, dat is eigenlijk best grappig. Mooie panden. En, uh, en hetzelfde bij kostverloren, hè? de kostverloren. De mm kostverlorenstraat -hmm. natuurlijk ook. Van, goed, dat, is, dat heeft toch wel uh, karakter. Dat heeft allure. En dat is eigenlijk betrekkelijk weinig bekend. Dus wij hebben... Toen met een groepje mensen, een man of zes, zeven, stedenbouwkundigen. Bijna allemaal mensen die gepensioneerd zijn. Uh, een journalist van het Haamsdag zat erbij. Een, een, een planoloog, een, uh, iemand die veel van volkswerksvesting weet. Een stedenbouwkundige die altijd in Amsterdam... geweest. We hebben ons op Zandvoort gestort en dat geanalyseerd. En daar is uh, dus die expositie Panorama Zangvoort uit voortgekomen in dit boek... hè? Wat inmiddels ontzettend goed loopt. Ja. We, we, ze slepen voortdurend uh, pakketten naar de Bruma. Kijk, heel goed. Heel mooi. We hebben dat nog niet eerder meegemaakt dat het zo goed verkocht. Oh ja? Het is ook een heel leuk boekje. Maar tijdens de... Uh, de, de research die we hiervoor gedaan hebben, stuiten we dus op die Haarlemmerstraat en op de kost. Maar ook op nieuwe dingen die wij heel interessant vonden. vanuit een stedelijk of architectonisch uh, uh, oogpunt. Ook natuurlijk de, de enorme worstelingen hier in, uh, in, uh, in, in Zandvoort. met het Badhuisplein en met het Watertorenplein. Voor uh, de en en het Entreegebied. Ja? Uh, en, uh, daar stuiten we op. En, we verzamelden tijdens de voorbereidingen van die uh, panorama... Uh, tentoonstelling en boek, op die dingen. En toen uh, ja, wilden we er eigenlijk wel aandacht aan besteden. Maar er was eigenlijk in het, de context van, uh, van die expositie... en dat boek eigenlijk geen ruimte voor. Maar we hadden dus inmiddels een flinke lijst van interessante objecten. En toen hebben we uh, besloten om... Uh, weet je wat, we gaan daar gewoon een boekje van maken. Een echte architectuurgids. En daar gaan we... Nou, het moest ongeveer zo dik worden, dachten we, eh, 100 bladzijden, 100 objecten. Eh, want die zijn er echt, honderd interessante architectonische objecten. En eh, nou, daar zijn we aan begonnen. En eh, we hebben eh, ook steun gekregen vanuit Zandvoort. En dan zitten we zitten in Zandvoort natuurlijk een paar mensen die het dorp van Haven tot Gort kennen. Volkert Bloemen is daar de belangrijkste. Van. Ja, Volkert, ja. Volkert is een hele belangrijke adviseur hier geweest. Oké. Okay. Er is ook een oude bekende van me... Eh, Zalvoetbalvriendje. Oké, okay, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ons kent ons. En dus dat was, uh, dat was heel erg leuk. leuk. En Volkert heeft ons, ik weet niet hoeveel keer rondgeleid. Ook door het oude dorp, maar ook naar de nieuwe dingen. Uh, en, uh, en toen we met het gidsje begonnen. Toen uh, zei ik: Volkert, wil je weer meedoen? En toen zei hij: Nou. Ik ben niet zo vreselijk thuis in die wereld van architectuur. Maar ik ken wel iemand uit Zandvoort die dat wel heel erg is. En dat is Anne-Marion Senzen. Ja, natuurlijk. Jullie, uh, jullie ook niet onbekend. Nee, en, zeker niet. Uh, en uh, en Anne-Marion is uh, tot de redactie toegetreden. We okay. hebben een, uh, een groepje gemaakt van uh, nou, Anne-Marion, uh, Henk Gijs. Dat is een oude... Uh, architectuurjournalist van het Haams Dagblad. Mm -hmm. Michael Maas, dat is een man die alles van de historie weet. Rob Penning, die alles van, uh, van de volkshuisvestingsgeschiedenis weet... en van de corporaties ja. en zo. En ik, met z'n ja. vijven, zijn we begonnen. En uh, we hebben een soort taakverdeling gemaakt. Anne Marion, die heeft uh, vooral de historische uh, dorp gedaan. Daar weet ze alles van. Van die, van die monumentale panden. Ja. Zij heeft ons ook een paar keer rondgeleid... door het dorp. En, uh, en zij vond het ook wel weer leuk... om wat meer te horen over de nieuwe dingen. Over de verandering van de boulevard. Over verschillende villa's aan de, de Zuid... Uh, Paulusloot. En, en ook de plannen rond de watertoren. Maar ook in, in Noord... Uh, zitten een paar dingen die gewoon heel erg interessant zijn. Mm -hmm. Nou, die... Al die objecten hebben we in dit boekje op een rij gezet. Met kaartjes erbij, met nummertjes erbij. En, leuk, leuk. En uh, verwijzingen naar uh, de architecten. En uh, we hebben, die architecten hebben we ook allemaal een gezicht gegeven. Er zijn een stuk of 15, 20 architecten... die een belangrijke dingen hebben gedaan hier mm -hmm. in het dorp. En daar hebben we portretjes van opgenomen met... Met ook dingen van. Ze hebben niet alleen in Zandvoort gewerkt. maar ook, uh, maar ook in het land. Zit, ja. Daar hebben hier hele beroemde architecten dingen ja. neer. Het, het Palace Hotel mm -hmm. van Jan Wils. Die Jan Wils is ook de architect van het Olympisch Stadion. In dat heb je gehoord, ja? Behoor, ja. Van, van dat soort dingen. Uh, nee, ja, ja. En uh, er zijn er wel meer. Uh, uh, Kees Dam die heeft uh, een villa gemaakt. op de Boulevard Paulus Lood. Een hele bijzondere met een beetje rond dak. Ik weet niet of je, of je het voor je de geest kan... maar het staat hier dus ook in. En Keesdam is ook de, de architect van de Stopera. In, okay. in, uh, dat waren dus niet uh, de die eerste, de beste die nee, hier Nee, zeker niet. En, nee. en deze... Ja, de circus. Wie ja, heeft dat in hemelsnaam nou uitgevonden? Lelijkste gebouw van Nederland. Schoen, nou, maar ook een keer tot het vrolijkste gebouw van Nederland uitgeroepen. Oh. Okay. Sjoerd is, is, is bijna wereldberoemd geworden... omdat ja. hij niet alleen dit heeft gemaakt. Dit was jeugdwerk van hem. Bij de presentatie aan uh, David Molenburg, waar je aan refereerde... Mm -hmm. was hij er ook. Ik had hem uitgenodigd. Hij okay. woont hier in de buurt. En uh, ga eens vertellen over hoe dat tot stand kwam dat Circus uh, Zandvoortgebouw. Hij heeft toen verteld hoe hij met Leo Heino... die hmm. eigenaar was nee, van het ja, pand... hoe hij daarmee uh, uh, gewerkt heeft... en hoe ze hiertoe gekomen zijn. Hele leuke anekdotes. Ook anekdotes die bijna niemand wist. Uh, dat is misschien wel leuk om dat te vertellen. Er zitten hier vijf vlaggen aan. Hè? Ja. Mm -hmm. En uh, toen hij zijn eerste ontwerp voor uh, uh, het Circusgebouw uh, presenteerde, was daar de vlag van Nederland. En dan heb je een zwart-witte vlag, hè? een soort finish vlag van, uh, het, circuit. van het circuit. En dan een, een, een, iets met blauwe strepen, dus iets van Zandvoort en geel-blauw. Geel-blauw is ja. de, de, maar ook een de vlag, van vlag van Zandvoort, ja. Oh, dat is over Duitse toeristen waren. Ja. Nou, dat... Dat kon je beter niet doen in 1990. Nee, nee, nee. nee. Dus er was een inspraakbijeenkomst. Nou, hij heeft alle hoeken van het... Maar vanwege die Duitse vlag, die moest eruit. Dat mocht er niet. En, en nou zit er ook een Nederlandse vlag aan het einde. Maar dat staat in het oorspronkelijke ontrend. Ja, die dus Duitse oh, vlag. Ik heb hij heeft overigens wel verteld dat hij, naar aanleiding van dit ontwerp... Want dat was heel controversieel. Hij heeft ja. heel veel moeite gehad om werk te krijgen daarna. Ja. Want ik je voor dat we zoiets krijgen. Maar het is toch... We hebben er heel lang over gepraat. We hebben het op de kaft gezet omdat het... Uh, jullie kunnen het een lelijk gebouw vinden, maar het is wel een icoon voor Zandvoort geworden. Nou, het is niet zozeer een lelijk gebouw. Het staat gewoon op de verkeerde ja. plaats. Dat ja. is eigenlijk het, het, nee, de bottom line. Nee, nee, ik vind dat wel meevallen. Ik ben geen Zandvoort. Nee, nee, nee ik maar. Vind maar het wel, ik vind het wel grappig zoals het daartussen gepield is. Hè? ja. ja Tussen die kerk. Grap, dan je kan het grappig ja, weten. Ja, ja. ja. Daar ja. zijn dan inderdaad van <laughs> mening over verdeeld. Ja. <laughs> maar hij heeft dus grote dingen gedaan. In, ja. in, in, niet alleen in Nederland, maar ook in Kopenhagen grote wijken ontworpen. Ja. Het is een, een, een, een beroemde architect geworden. Ja. Die toch hier in Zandvoort begonnen. Ja. Ja, bijzonder. Ja. Leuk. Leuk. ja, het is een... Uh, uh, en ook dat boekje is te koop bij... Uh... Ja, het is te koop bij het Zandvoort Museum. Mm -hmm. Daar ligt het. Ja. Ook dit boek ligt daar uh, nog te koop. De Tweede ja. Druk. Oké. Okay. Oh, en wat zijn de kosten van het boek? Ze kosten alle twee 14,95 euro. Okay. Dat zijn hele schappelijke prijzen. Laat ja. maar... Hè. Zeker. En uh, ik heb het nog even opgezocht. Ja? Want jij zei van, dat jouw opa... opa? Ja? Meegeholpen heeft aan het ontwerpen van de sterflet. Ja. Nou, wij hebben een naam Visser. Maar ik heb wel begrepen van de man die dat uitgezocht... dat dat een bureau was wat heel goed kan dat jouw vader daar gewerkt heeft. Mijn opa. Ja. Ja. Of jouw opa, sorry. Ja, ja. ja. ja mijn, va va is... mijn, mijn vader heeft dat altijd verteld. Dat, ja. uh, dat hij daar... Nou, dat kan goed. Ja. En het Lido Theater vertelde je. Het, het, het Lido en, Theater en, en, in, in afgebroken. Ja. Dat herinner ik me wel. Ik ben ontzettend trots op dit boekje. En, ja, ik kan uh, me voorstellen. En ik, ik hoop dat... We hebben het ook zo goedkoop kunnen uh, verkopen... omdat uh, de drie uh, Zandvoortse architectenbureaus... dus AG Architect, Springtij en uh, De Biazen... Ja. die drie die hebben beloofd dat ze ook een, een aantal uh, zouden afnemen... Mm -hmm. voor, uh, voor ons interessante prijs. Dus ja, ja. daardoor kunnen we het ook voor... Wat het is natuurlijk niet, niet duur, 14, 15, Nee, zeker je. niet. En het zijn ook drie architectenbureaus... die ook uh, de laatste tijd hier dus flink aan de weg zijn. Ja, ja, zeker. Er zijn hele mooie, mooie dingen. Zowel de, van die, de Biase... het clubhuis van, van die nieuwe golfclub, de Dunes. De ja. was van hem... Okay. En uh, bij het station staat uh, op een plek waar bedrijfsgebouwen staan... zo'n geel, uh, geel gebouw met ja? een paar, paar dingen naast elkaar, bedrijfsplannen. Die is ook, ook van een de Beazen. Ja, en het even... Watertoren, uh, uh, ja, daar hebben ze alle drie aan gewerkt. Hè? Ja. Al die drie uh, bureaus. Ze hebben ook veel ruzie gemaakt. Ja. Uh, daarover, maar ze zijn het uiteindelijk toch eens geworden. En ik moet je wel zeggen dat ik uh, als ik daar uh, fiets... en ik zag hier ergens een... Een, een kalender hangen met een oude foto van, van nog dat dat, shows, dat zonnetje van... Ja, van, van ja, ja, de, ja, en, de, en het grote, ging, een, grote ja, Als je dan nu kijkt hoe het daaruit ziet... Ja, ja, dan is dat toch een geweldige ja, betering van, het, ja. van, ja, van, van ja, Zandvoort. Ja, zeker. En dat, gaat, en dat gaat waarschijnlijk met... Uh, met het Badhuisplein ook gebeuren. Ik heb daar verschillende soorten plannen van gezien. Maar ik, ik vind dat er goed uitzien. En, en die Zuidboulevard... de herinrichting daarvan... dat vind ik echt... heel, heel, ja. Heel, ja, heel, echt goed heel goed ja, Die is heel, ja. heel mooi. Ook weer een hele goede, beroemde architect. De ja. Slabbers. Ja. Uh, Steven Slabbers. Die een uh, uh, landschapsbureau. Ik... Uh, ik kom met ontzettend veel plezier tegenwoordig als haarden maar in voor. Ik, ik ken inmiddels alle hoeken en Je staat genoeg de koophans, dus van harte welkom. Nou, ik woon ook wel in een leuk buurt. En ik ben nou ook met de fiets gekomen, dus kijk, ik ben er zo. Dus kijk, ja, ja, ja. David Molenburg die zei bij de presentatie van het boek... dat de, de Palace, Hotel Palace... dat. Dat, uh, hij vertelde een anekdote... dat er ook zo'n soort gebouw... ergens in Duitsland aan de kust staat. En uh, zo van vlak na de oorlog. En dat dat inmiddels Rijksmonument is. En hij zei... hoe de Zandvoorters erover denken... over het Palace Hotel... ik voorspel dat het ooit... een Rijksmonument wordt. En dat zou best kunnen. Want het is in uh, een zijn soort... Mm -hmm. en, en een hele beroemde architect... Hè, Jan mm -hmm. Wils... Uh, is het... Uh, uh, ik, ik vind dat wel... We hebben, hem, we hebben hem achterop gezet. Hè? Ja, Zodat, ja, ja, ja. Het is een heel iconisch geval. Ja, dus ja, ja, ja. Uh, ja, het is natuurlijk brut. Het is, een, een, een, het is niet verfijnd. Maar nee, het is nee. wel een heel karakteristiek ding. En ik, ik, ik, het is niet voor niks... dat we het Palace Hotel... en het Circus Zandvoort op de kant <laughs> ja, gezet hebben. Ja, dat is ook Ze een extreme. Extreem. Mag ik je hartelijk danken, Hans. Ik Hans, heb het wel zelfs gedaan. Hè. Goed zo, dank je Hartstikke, Hartstikke bedankt. One day... You look to see I've gone but tomorrow me rings so I'll follow the sun someday you'll know I was the one but tomorrow me rings so I'll follow the sun and now the it is ZFM